Ik loop me elke zaterdag te pletter in het Amsterdamse bos. Ik, euh, ik ga u eens even wat voorschrijven. Elke dag trouw een pilletje en over een maand komt u terug. Uh, oh, ja, ja, goed, dokter. Zo. En laat uw vrouw ook even langskomen. komen. Honderd... 100, Is dat hoog, dokter? Mm -hmm. Op uw leeftijd wel. Maakt de risicofactor groter. Oh, hart uh, Hard, hè? Precies. En ik ben 41. Ja, daarom juist. Oh, nou, uh... Roosje bedankt, dokter. Uh, ja, die, uh, die rode kop... Ik weet er een... alles van, meneer De Pas. Uh, nou, dan ga ik maar weer. Ach, meneer De Pas, uh, het staat u natuurlijk geheel vrij... om een andere huisarts te nemen, als u niet tegen homofielen kunt. oh, uh, oh, oh bent u er ook een? Nou ja, in het café kom je ze tegenwoordig bij bosjes tegen. Hè? Het is uh, mode vandaag de dag, zou ik maar zeggen. Het zijn ook mensen, zeg ik altijd. Ja, ze hebben ook een moeder. Waar of niet? <laughs> maar uh, meteen het receptje wegbrengen hè? en vanavond de eerste pil innemen. Goed. En uh, ik kan doorgaan met rennen, dokter. U blijft maar draven, meneer De Pas. Leeft u zich maar uit. Heerlijk, Willem. Waarom doen we dit niet elke ochtend? Zullen we even van de hoog af? Nee, doe jij maar. Dan kijk ik wel hoe je duikt. Je durft niet. Nee, ik durf inderdaad niet. In vocht doen we dit minstens drie keer per week, oké? Okay? Absoluut. En vrijen, en zwemmen. Ja, het moet kunnen. Kijk je? Ja, mooi duiken, hè, artiest. Ah, een stukje naar rechts. Mm -hmm. Ja. Oh, ja, daar. Mm. Oh, heerlijk. Ik kijk veel te weinig naar je rug. Mm. Goh, je bent nog schitterend bruin. Hé, hey, als ik je nou eens zou rijden met je visites zaterdag en zondag. Maar dat is toch vreselijk saai. Hè? Overal op mij wachten. Nou, dan kijk ik ondertussen wat partituren door. Ja. Ja, misschien is het eigenlijk wel rustig, hè? Doen of niet? Als je het op kan brengen. Jezus, wat klinkt dat dramatisch? Als je het op kunt brengen. Ik ben gewoon voor de tijd van de weekenddienst. uw particuliere chauffeur, mevrouw? Ja. Ja, het is wel fijn. Ja, in, die, in die onbekende buurtjes. kan je soms je auto niet kwijt. en je hebt haast. En... Oh, uh, help me trouwens herinneren. dat ik mijn moeder even bel. Uh -huh. Ik wil namelijk weten of ze de knoop al heeft doorgehakt. Belgen knoop. Oh, van Amstel, de nieuwe vriend. Die heeft ervoor gesteld. om uh, drie maanden naar Spanje te gaan. Drie maanden? Pio, dat is een tijd, hoor. Ja, daarom. Ze zitten er wel mee. Aan de andere kant wil ze hem niet voor zijn hoofd stoten. Kus. Hé, hey. hm? hm. vertrouw als je terug bent uit je pa, oké? Okay? Ja, oké. Okay. We houden het klein, hè. Ik heb helemaal niet zo'n zin eigenlijk in, in zo'n vermoeiend feest. God, als ik het doe, dan, dan, moet, dan moet het hele orkest uitgenodigd worden. En jij moet natuurlijk ook... Ja, ja. Ik moet natuurlijk ook allerlei mensen die ik enorm heb verwaarloosd. Ja. Oh, allerlei mensen die ik in geen tijd heb gezien. Vriendinnen. Weet je dat ik zo langs een enorm schuldcomplex krijg? Nou, je kan toch eens af en toe iemand te eten vragen. Ik ook wel. Ho, Stop. Ja, dan word je namelijk weer terug uitgenodigd bij die mensen, dat hoort, wat terug doen. Zodat we het op het laatst nooit meer thuis eten. Nee, nou, dat wil ik niet. goed, oké, okay, oké. Okay. Weet je wat? We geven een groot feest. Kan het schelen. Ruimte zat op de boerderij. Hmm. Zullen we... Z zullen we gauw een wiegje gaan kopen, Willem? Nou, alles moet klaar zijn als het eenmaal zover is. En als de dame afhaakt? Als u een voorkeur heeft voor een van ons, dan maak ik een afspraak. Dat is helemaal geen punt. U hebt een vertrouwenwekkende stem. Dank u. Toch is het zo. Wat uh, kan ik voor u doen? U heeft vast wel eens naar die televisiereclame van die mevrouw gekeken... die over de tafel hangt en haar handen aan de dokter laat zien. Mm. Ik zie het zo gauw niet helemaal voor me. Die mevrouw heeft rode, gebarste handen. En dan zegt die dokter, u moet eens dat en dat proberen. Zie je die vrouw weken later, helemaal opgevrolijkt en blij. Ze laat haar handen weer zien. Kijk maar, dokter. Helemaal zacht en gaaf geworden. Dankzij u en dat en dat. Nou, dat heb ik dus al geprobeerd. Het helpt niet. Nee. Van alles gedaan. Alle mogelijke afwasmiddelen. Handschoenen. Ze blijven rood en schilverig. Het lijkt wel eczeem. Ja, ik zie het. eczeem. Uh, hoe lang heeft u het al? maand of drie. Je probeert van alles, maar het ergste is... ik durf de mensen geen hand meer te geven. <lacht> Daardoor kom je in bizarre toestanden terecht. <lacht> nou, ik denk niet dat ze het ook krijgen, maar... ik geef u een zalfje en als het niet helpt, dan... verwijs ik u meteen door naar een specialist. <lacht> u moet er gauw vanaf. Ja. Waarom bent u er eigenlijk zo lang mee doorgelopen? Ik ben geen doktersmens. Daarom... Hebt uh, u zich nerveus gemaakt? Ach. Het is allemaal begonnen toen mijn man en ik uit Hilversum verhuisden. Hij had buitengewoon pensioen aangevraagd. Mm, via de stichting 4045. Ja, vier jaar geleden. Hij was in elkaar geklapt en zijn psychiater raadde hem dat aan. Er leefden nog twee getuigen. Maar toen... Ja, zorg voor de uitdrukking. Volgde de hele meute ondervragers. Keuringen, maatschappelijk werkers, allerlei onnozele lieden. Het hemd van je lijf vragen. Mijn man had spijt als haar op zijn hoofd dat hij ermee was begonnen. En uh, dat is vier jaar geleden begonnen? Ik heb enorm mijn best gedaan om hem op te vangen. We hadden godzijdank een boot, een zeilboot. We zijn alle twee hartstochtelijke zeilers. Maar we wilden weg uit Hilversum. We konden hier iets leuks huren. En plotseling ging het niet meer. Het hart. 64 jaar was mijn man. Ja. Hij is overleden na zijn tweede hartinfarct. Een dag later kreeg hij een brief van de pensioenraad... dat hij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1984 zijn pensioen zou krijgen. Dat is een schrale troost. Helemaal geen troost. Heeft u kinderen... Mijn zoon woont in Amerika, mijn dochter in Noorwegen. Dus even langskomen is er niet bij. En uh, toen begon het eczeem. En het schaamtegevoel. Ja, vanwege het handen geven. Het is vrijwel meteen na de crematie begonnen. Ik help u er snel vanaf. Ik, uh, ik zal u niet alleen het zalfje geven, maar het is ook goed als u wat rustiger bent. U, u maakt zo'n gespannen indruk. Dat merkt u? Was ik maar nooit uit heel voor zijn weg gegaan. Ik ben hier ook zo alleen, begrijpt u? Wij hebben iemand die u ook een beetje verder kan helpen. Die de weg weet in bureaucratenland. Ik ben allergisch voor hulpverleners. Dat klinkt een beetje ondankbaar. Heeft u, heeft u zin om er nog wat uitvoeriger met mij over te praten dan? Als u daar tijd voor heeft, graag, ja. Schikt u. Oké, okay, uh, volgende week woensdagmiddag? Woensdag, ja, natuurlijk. Dan, uh, dan kom ik naar uw huis. En dat is ook wat prettiger praten, vindt u niet? Reuze fijn, ja. En dan schrijf ik nu even het recept. En dan ziet u me de volgende week op de stop staan. Ha. Ik verheug me erop. 78, 80, hier is het. Nergens een plek. Ik blijf hier wel even dubbel staan. Eh, nou, ik denk dat het zo gepiept is, hè? Tot zo. Hup, hoor, hup. Maar de leeuw niet is, hè? Nee, deze brandweer. U, uh, u had gebeld? Hij treit het maar, dokter. Ach, zou de muziek misschien wat zachter kunnen? Hoe je dat denkt, Dat vraag ik nou ook wel de hele avond. Het is mijn therapie, dokter. Het moet. Nou, even zachter dan, ja. U, uh, u heeft gebeld dat het om een dringende zaak ging. Hoge koorts. Helemaal niet. Daar zit je dringende zaak. Oh. Wat is de klacht? Ik moet van mijn dokter naar Bach luisteren. Mijn voeten in het kruidenwater en luisteren naar Bach. Dat is de therapie. Hoe, uh, hoe heet uw arts, mevrouw? Ja, het is geen officiële. Hij heeft Oostenrijkse papieren. Nou, hoe is de naam? Dokter de Vet. En die heeft u voorgeschreven. De, de, je moet deze dokter even van het begin van vertellen, hè? Volgens mij is het flessentrekkerij. Ja, ik heb het druk. U belt me op en u zegt dat u hoort. Ik heb liever dat jij naar de keuken gaat. Nee, zet je niet zo. Je bent over je toerie, geef mij de schuld. Ja, gauw. Oh. Hij is gek, dokter. moet er iets aan doen. Hij moet opgesloten worden. Geef hem maar een spuitje. Maar wat zijn de problemen dan? Hij zingt en hij fluit er doorheen. Maar wat zijn uw klachten? Ik ben opgegeven. Zo? De ruggenwervels zijn versleten. Maar mijn bachtherapeut zegt dat het weer goed komt. En uh, hoe duur is die meneer? 75 gulden per visite, maar gratis koffie uit de automaat. Wie is uw huisarts? Van de bergklootzak kom ik niet meer, geen vertrouwen. Oké, okay, oké, okay, we beginnen vooraf aan. Wat verlangt u van me? Dat u hem behandelt. Maar ja, het is kwart voor twaalf, mevrouw, midden in de nacht. Ik heb nog meer te doen. Maar hij slaapt me ook. Waar? Weet ik niet meer. Denk je lief, don'tesse van ja, uh, ik, ik, ik zie niet hoe ik zo 1, 2, 3 iets in uw probleem kan doen. En u moet om te beginnen die Bachtherapeut maar vergeten. Dat is nep. En als u nou eens met uw man ging praten... Doen we niet meer. We doen alleen nog maar dat andere. U weet wel. En waarom gaat u niet meer naar uw huisarts? Ruzie meegaat. En de specialisten dan? Allemaal zakkenvullers. Oh, en die Bachtherapeut niet? Als ik veel naar Bach luister... dan trekt de pijn als het ware uit mijn lichaam. Gelul! Ja, ik ben bang dat uw man gelijk heeft... Hoe staat dat mijn eerste kant? Nou, wat dan maar op? Dag, dokter! Als je zo begint, ben je nog niet weg! Dag, dokter! Dokter, dokter! Wacht, wacht. Hier. Eh, dat is voor de moeite. En hier, hier nog een eh, je voor onderweg. Nee, houdt u dat geld alstublieft. Dat wil ik absoluut niet hebben. Ah, dat is zwart otto geld. Dat is het Duits. Pak nog een. Ik word compleet krank. Joram van die muziek. Maar waarom gaat u niet weg? Weg, bij Deekje? Ja, als u het niet meer uithoudt. Ah, wie wil mij nou nog hebben? Waar, waar moet ik naartoe? Ja, maar u zegt zelf ja, ja, dat... En, kijk, ja, maar ik... Uh, uh, het, het, het, het ding is uh, intiem. Dat uh, kent Deekje weer wel. U gaat wel samen naar bed? Ja, nou en hoe? Ik ben zo heet als wat. Maar, maar ik heb geen moeite te vertellen. Want, ja, uh, de is de baas. In huis en in bed. Oh, bedankt voor het sinaasappeltje. Maar niet meer bellen, hoor. Zeg, dokter. U, uh, u, u hebt zo'n zo prettig voorkomen. Ja, nooit meer bellen. Of uw eigen huisarts. U, u wil echt geen geld? Nee, dank u wel. Ja, nou, dokter. Jij ruikt naar ruzie. <laughs> Hoe weet jij dat? Nou, ik gok een beetje. Ik zie altijd als je een beetje van slag bent. Hm? En dan een beetje op je onderlip. Is dat zo? Jazeker. Hé, hey, waar gaan we nu heen? Oh, uh, even kijken hoor. Uh, um, Mercatorplein Plein 2 hoog. Ja. Ik zeg het, het, het zijn vaak zulke bizarre toestanden. Hè, dat, dat ik soms denk, ja, vooral als ik moe ben. Dan, ik denk dat droom. Huh. Oh, heb ik je helemaal vergeten te vertellen? De Lange vertelde me zijn droom. Uh, hij en ik voeren via het crematorium met een boot naar Friesland. Ja. En nou dit weer zeg. Kom ik binnen Hoe hier. Ik ging die droom verder? Oh, zo eindigde niet uh, op die boot. Nou kom ik binnen Willem. Ongelooflijk. Zit er een vrouw van een jaar of vijftig. Ziet er nog prima uit met haar voeten in een teiltje water. Te luisteren naar het slotkoor van de Matthäuspersioon. Nou dat kan <laughs> heel goed samen. Nee nee nee je begrijpt het niet. Het is een therapie. 75 gulden per keer. 75. Dag. Inclusief vieze koffie uit de automaat. Hé, hey, wat doe je nou weer? Hoi oh, ik bel een sinesappeltje. Ik heb van die man gehad. Hij zwaaide ook nog met een biljet van 100 gulden. Ah, tot de gek. Uh, jij ook een partje? Als Willem terug is uit Japan, dan trouwen we. En dat kwam dus zomaar ineens bij jullie op, dat trouwen? Uh, uh, uh, nou, nee, maar uh, om, om, omdat ik nu bij hem woon, is het een, uh, st een stuk gemakkelijker in, uh, in, in verband met de boerderij. Uh, als we een kindje willen adopteren. Ik begrijp het niet goed. Waarom nemen jullie zelf geen kind? Of is er iets mis? <laughs> Voor zover ik weet niet, nee. Maar het kan ook en-en. Oh, doen. Als Willem nou in Japan zit, hè, dan zou ik het fijn vinden als je bij me kwam. Dan, dan kook ik voor jou. Mag van Amstel meekomen? Wat je wil? Dat is misschien wel leuk voor hem. Dat is geen punt, hoor. En wat is het nou geworden? Je bedoelt onze reis naar Spanje? Ja. Dertig dagen. Dat kon ook. Het was wel duurder. We gaan vlak voor de kerst weg. Vind je toch niet erg, hè? Wel, nee. Dertig dagen is nog een tijd, vind ik. En, uh, en wat vond hij ervan? Hij heeft zich geschikt... Maar hij begreep wel dat hij een beetje te hard verstapen was gelopen. Dus je mist me niet? Natuurlijk mis ik je wel. Maar ik bedoel, het is toch fijn voor je, hè? Na al dat verdriet. Dat is wel. Maar je kan rechtstreeks bellen uit Spanje. Oh maar dan bel ik je toch af en toe? Of, of jij belt mij? Nou, ik hoop dan maar niet dat ik je antwoordapparaat krijg. Je doet het leuk, hoor, op dat rotbandje. daar niet van. Maar het is zo onpersoonlijk, hè? Ah, fijn dat je thuis bent. Wat hecht? Je. Heb je haar door het ziekenhuis gereden? Nee, nee, ik, ik, ik sta hier even voorbij Purmerend. In het vuil. pech? Nee. Korte broek, korte witte broek. Nou, oh, momentje, even uitheigen. Bernard? Bernard, is er iets met je? Nee, nee, niks. Ik, ik ben aan het hardlopen. Aan het hardlopen? Jij? Ik train voor de marathon. Wel ben al maanden bezig. En, uh, en En nu sta je in je korte broek in een. Ja, wit? Nee, helemaal in het wit. Geelschoen ook wit. Maar ik, ik kan even niet verder. <laughs> en wat nu? Ik dacht, oh, ga in de buurt. Misschien mag ik even bij de langskomen om uit te rusten. Nou uh, de... oh ja, het hoeft niet hoor. Het hoeft niet. Nee, nee, nee. Wacht nog even. De bekende pijn in de hartstikke. U kent dat wel, collega. Je hebt de boel geforceerd. Een beetje, ja. Ik, ik, ik kom naar je toe. Ik haal je op. Vlak voordat je permanent binnenrijdt. Waar staat jouw auto dan? Ergens onder monniken dan. En waar zit je? Ik sta nog. Zwarte zwaantje. Je ziet het van jou uit aan de linkerkant. Oké, okay, tot zo. Vooral geen pils drinken. Niks kouds. Oké. Okay. En Bedankt vast. Wil je groentesoep? Wat? Wil je soep? Groentesoep? Ja, prima. Ik ben zo klaar. Oké. Okay. Hoe lang doe je dat nou al? Een paar maanden. Ik ben met kleine stukjes in het park begonnen, s morgens vroeg. En uh, je wil uiteindelijk... Uh, 42 kilometer in één keer uitlopen. Ja, nou, moet kunnen. Weet je dat je heel helder gaat denken als je zo'n tijd gerend hebt? <laughs> nou, ik dacht, het is of dronken of toch even van de weg geraakt. Ja, dat komt toch. Ik denk dat dit de oplossing voor me is. Maar je moet het echt opbouwen, hè? heel geleidelijk aan. En wanneer is die marathon? Over drie maanden. Hm? Ik heb al ingeschreven. Stok achter de deur. Dan heb ik geen excuus meer om het op te schuiven of uit te stellen. En uh, het kan niet schelen of het regent of dat er pest weer is. maakt Jij... allemaal niets uit. Winter, prima. Regen, geen probleem. Dapper hoor. Moest wel. Ja? Waar is Willem eigenlijk? Oh, hij is, hij is naar Japan, uh, sinds twee dagen. Hmm. Haar hoogheid is geheel alleen. Ben je niet bang in deze immense ruimte? Zover het oog reikt, velden, velden, velden. Wel schitterend, hè, die nevel die optrekt. Zijn dat paarden daar? Ja. Die zijn van onze buurman. Die heeft ze voor de liefhebberij. Als ik kom aanlopen met klompen, dan beginnen ze al te stampen en te snuiven. Maar, euh, maar leg eens uit, waarom moest het wel? Ik voelde dat ik op doodspoor zat. In het werk dat me lange tijd bevredigde, kon ik me niet meer verstoppen. Ik heb een tijdje een verhouding gehad met een psychiater. Schat van een vrouw van net veertig. Prima mens, maar... steeds zo van... vertrouwen. Uh, nou, daar kreeg ik het heel erg benauwd van. Nog eens een gastvrouw in huis gehad. Je bedoelt een hoer. Ach, dat maakt het meteen zo ordinair. Maar het is toch hetzelfde? Ik heb haar maar weggestuurd. Ze deed enorm de best. Een beetje converseren. Net doen alsof ze geïnteresseerd was in een jachtreis naar Afrika... Ik zag de radeloze ogen. Wat moet ik met die man in godsnaam? Ik zei, ga maar lekker slapen. Een fijne huis hier in je centjes. Ze heette tot overmaat van Ramp ook nog Mirabel. Dus uh, dat werd geen succes. Nou ben ik natuurlijk een verrekte etter om mee te communiceren. Zodra ik door heb dat de andere me minder is, ga ik treiteren. Dus dat kindje Mirabel had ik al een paar keer op het verkeerde been gezet. Ik kreeg het helemaal op de zeerde. Dat ze van die open schoentjes droeg, zag ik hoe ze dat tenen helemaal verkrampte. Zou meneer De Lange een beetje sadistisch persoonje zijn? Misschien moet je eens een keer goed op je donder hebben van een strenge meid, die helemaal de baas is. En daarom ben ik dus gaan lopen. Weg. Ik draaf soms als een jonge hond. Dan moet ik wel meteen bezuren. Hoor. Geen lucht, hè? De boel zit verstopt. Mm. Hey, ja, steek nog eens op, zeg. Goed zo. Ik ben een beetje vereenzamd in de loop der jaren werken, werken en dan die veel te opgeklopte uitstapjes. Jagen in Afrika, wapens kopen in België, weekendje Curaçao. Ik dacht, wat, wat doe ik hier? Ik heb niks meer echt plezier, omdat je niets deelt met iemand. Hè? Volg je me, Bremer? Ja. Blijf je slapen? Je kan ook een taxi nemen. Je vindt het eng? Hm? Wat wil die? Straks wordt hij dronken en gaat gekke dingen doen. Nee, Nee. Ik denk... Uh, hoe, hoe moet het dan verder? Volgende maand, als ik je tegenkom op de gang. Dan hebben we een geheim. Dan heb ik tegen je schoot gelegen. Dat is Willem. Ach, ga even naar buiten, alsjeblieft. Ja, oké. Okay. Hallo, met Olga Bremer. Hoi, met mij. Oh, wat ben je ver. Ja, ik gek. Ik ben in Tokio. Nee, ik bedoel, die klinkt zo ver. Duidelijk. Hoe gaat het, lieverd? Uh, goed, ik zit uh, 22 hoog. Als daar brand uitbreekt in het hotel. Ja, ah, er zijn overal brandtrappen. Wat doe je? Ik ben net thuis. Ik uh, klooi een beetje. Mis je me? Ja, lieverd. Is er iets? Nee, er is niks, Willem. Ik, uh, ik denk aan je, daar op 22 hoog. Hé, hey, ik heb net met stokjes gegeten. Nou, dat is lastig, zeg. Daar ben ik nogal onbekwaam in. Oh, wacht, Ronald komt binnen. Hé, hey, ik hang op. Morgen bel ik weer. Zelfde tijd? Uh, nee, iets vroeger, in verband met het concert. Dag Willem. Dag liefert van me. Ik had een kus over zee, over Siberië, Europa, Hop, de boerderij. Daar gaat de rol gaan. Dag. Komt de patiënt binnen, de dokter vraagt, en hoe gaat het met u? Je bent begonnen aan een mop. Ja. Ik was er even niet bij. Dat doe ik expres om je af te leiden. Komt de patiënt binnen, de dokter vraagt, hoe gaat het met u? De patiënt wijst op een luchtpijpsnede buisje in zijn hals en de dokter zegt, neemt u niet kwalijk. Ze realiseren dat de patiënt niet kan spreken, pakt de dokter een bloknoot en schrijft, hoe gaat het met u? Hij geeft de bloknoot een pen aan de patiënt voor die antwoord. De patiënt schrijft, ik ben hier doof. <laughs> dat vind ik een hele goeie, vindt een hele mooie, vanmorgen van Lensing gehoord. Zeg, euh, hoe was het met Willem? Wat doe je nerveus? Ik doe ik nerveus? Mm -hmm. ik, euh, ik, ik moet morgenochtend om acht uur op de praktijk zijn. Ik ook. Rond die tijd in ziekenhuis Oost. Mm. Maar jij moet je eerst nog omkleden. Je kan toch moeilijk in je sporten nu verschijnen? Ja, zeven uur weg. Wekker zetten. Ik kan ook hier op de bank slapen. Nee. Je slaapt bij mij. Nou geen klein jongetje worden, hè? niet bang zijn. Ik hoef alleen maar je haar te ruiken en tegen je aan te liggen. Ik uh, neem even een douche. Huil je? Ach, je bent zo alleen al die tijd al. We hebben een geheim. Jij en ik. Ik, uh, ik, ik, ik wil nog wat drinken direct na het tandenpoetsen. Er staat witte wijn in de ijskast. Zet jij het even klaar? Ik, ik ben zo zenuwachtig als een jongen van 17. Het hoeft niet. Ik ga maar fijn in bed liggen. We varen zo weg, heel langzaam met de boot. Mijn droom, dat je die nog weet. Ik had een lange blauwe jurk aan. Weet je dat ik echt zo'n jurk heb? Je bent zo'n liefde. Ik kom zo. Ja, Bremer, wat doe je nou? Die man lacht op je. Verdomme, jij met je impulsiviteit. Hoe kan je niet meer terug? Wil je of wil je niet? Hoe zij brecht het ook weer. Wie man zich bett het zo so lief, man. Ach, hij is zo eenzaam, zo kwetsbaar. Ik kan hem nu niet laten vallen. Wil jij je uh, ook nog wijn? Het is ook een beetje mijn droom. Ik kom bij je nu. Oh. Ah, je voeten zijn helemaal koud. Ah, je bent helemaal koud. Je rilt. Vind je me te koud? Niet praten, niet praten. Stil. Langzaam wennen. Niks doen nog. Samen liggen. Je hand is niet koud meer nu. Uh, morgen, dokter. Morgen. wakker? Kan u tegen bloed? Ik mocht voor van de andere patiënten. Ben gebeten, dokter. Kijk maar. Ai, dat ziet er lelijk uit. Dan gaan we eens even wat aan doen. Ja, ik kwam uit het asiel. Ze hadden gezegd, hij wat een maalkorrel Komt u maar even hier. Dan maak ik de wond schoon. Doet het pijn, dokter? Klein beetje. Wat gaat u nou doen? Ik doe er nou een beetje jodium op. Oh. En u krijgt nog een injectie. Het doet geen pijn, hè, dokter? Nee hoor, mag geen naam hebben. Nou, u bent wel heerlijk, dokter. Nou, dat moet toch ook. Jawel, ik heb het wel eens anders meegemaakt. Het ja, Is ook niet leuk beginnen voor u, hè? Altijd bloed voor mij. Ah. Allemaal weer worden schoongemaakt. Even de mouw opstropen. Ja, ik kijk niet. Nee, zo. Is al gebeurd. <hacht> ik voelde niks. Ja, er kwam een boot met suikerbieten langs. Dat vond ik heel erg. Ja. ja. Ik had een lekker band vanmorgen zelf geplakt. Ik heb altijd alles bij me. Solutie, bandenlichters, ventieltjes, de hele rattenplan, pomp. Ja, je moet alles meenemen, dokter. Ze had de hele boel onder je kont vandaan. Ja ja. Weet u wat ze durven vragen vandaag de dag voor banden plakken? Mm -hmm. Mooie kraal heb je om. En zo veel? Ja mooi, ja, mooi, hè? ja, vind ik zelf ook. Vijftien gulden. Oh. Dus ik heb vandaag weer vijftien gulden verdiend. Ja. Goed, dat uh, was het. U bent getrouwd. Hé, dokter? Uh, ja, Ja, hoor. Nee, dat komt. Uh, ik ben van mijn kamer afgezet door de hospita. En dan maak ik me de sappel. Ziet u ook transpireer? Ja, ik zie het. Ja, uh, u moet er wat aan doen. Maar waarom moest u van uw kamer af? Omdat ik uh, ontuchtige voorstellen deed daarom. Maar heel zacht hoor. Maar toch is het gehoord. Ja. Moet het nou verder? Als ik u nou eens laat praten met onze maatschappelijk werk? Oh, uh, ho, ho. Ik laat me niet doorschuiven. Ik zit hier bij de dokter. Ja, daarom vroeg ik: wat is uw klacht? Ja, daar kan ik een boek over schrijven over mijn klachten. Ik ga niet uitstaan. Dat is een stomme, directe vragen. Zeg u niks? Nee, ik wacht tot u wat zegt. Uh, heb u veel japonnen, dokter? Veel niet, nee. Uh, paarse. Ook paarse. Nee, ik dacht het niet, nee. nee ik ben niet zo op paars. Ze vragen wel eens of ik familie van hem ben. De Miechels. Maar dat ben ik niet. Een voetbaltrainer. Maar niet eens een verre neef of zo. Zo, dat, uh, dat was het dus. Uh, nee, nee. Want ik moet bij u nog een uh, kleine klacht indienen. Oh, en hoe luidt die klacht? Mevrouw Ruring knipt kuikens midden. Ja, nou moeten we er niet om lachen, want het is geen mop. Het is echt. Maar ik lach niet, meneer Michels. Dit is gewoon mijn vrolijke gezicht. Oh, nou dan boft u. Als u zo'n gezicht hebt. Uh, die kuikens. Ja, die, die kleine lieve kuikentjes die worden doormidden geknipt. Voor die pestkattenvanger van haar. Ze zeiken... Mag ik dat zeggen? Nee, dokter. Nou ja, ze urineren overal tegen me. En die kuikens zijn al dood, neem ik aan. Daar gaat het niet om, maar dat je dat kan. Ja. Ja, goed. Uh, uh, wilt u alstublieft vragen of de volgende patiënt binnenkomt? Dus die klacht is gedeponeerd? Ja, zeker wel. Nou, u hebt me mooi verbonden, dokter. <lacht> Daar ben ik echt zielig. <lacht> Mensen vragen, wat hebben u, meneer Michels? Ze zien het gelijk. Ja, ja, we moeten nou wel verder, hoor, want er wachten andere patiënten. Ja, maar u zou mij helpen, eerlijk is eerlijk. Moet je maar nou dubbel, dubbel opletten, hè. Voor scharrelaars, dieven, burgerwacht. ja, ook voor de burgerwacht. Ik heb ze zien lopen, hoor, met zulke bouviers. En wat heeft u met de hond uit het asiel gedaan? Ja, die is zo lang bij mama. Uw mama? Ja, mijn mama. En kunt u daar niet wonen? Ah, voor geen goud. Wij, nee, u zou me helpen, dokter. Ja, hoe kan ik u helpen? Want u begrijpt, meneer Michels. Kijk, we zijn nu zo'n kwartiertje bezig U en... vraagt van die rottige dingen. Ja, je moet vragen, zou je op reis willen? Zou jij een vrouw willen die smorgens fijn thee zet... voordat je naar je werk gaat? En dan ga ik naar mijn werk en dan zegt ze... kom jij vanavond niet te laat thuis? Wat doet u voor werk, meneer Michels? Uh, niet gaan slijmen, daar pas ik voor. Ik ben afgekeurd. Hier is sociale werkplaats, mocht ook niet meer. Uh, wilt u praten met onze maatschappelijk werkster? Ja, over uw kamer? Eigenlijk wel. Dan vraag ik meteen even of ze met u kan praten. Uh, ik heb alle tijd van de wereld. Ja. Met Olga, uh, mag ik meneer Michels even naar je doorsturen? Sluis je me door? Heb je oorbellen? Lange dokter? Ik dacht het wel, Wa ja. En waarom geen witte jas? Een witte jas, dat vind ik fijn om naar te kijken. Mag ik nog eens hè, terugkomen? Altijd, maar nu gaan we samen even naar de maatschappelijk werkster. Ik vind dat u in elk geval onderdak moet. Eh, jullie brengen me niet naar het leger de Zuils. Een eh, doe ik ook niet. Trek geen roodpak aan. We willen ze me in de cel duwen. Moet vloeren boenen met, met om? Zullen we dan maar gaan, meneer Michels? Dus, uh, u knipt dat haar nooit af. U, u hoeft dus niet naar de kapper. Ik hoef niet naar de kapper, nee. nee. Ik ben dus bij een hoer in Antwerpen geweest. Die had haar tot hier. Zullen we dan maar nu gaan, meneer Michels? Hè? De wachtkamer zit vol. Ja, maar ik, uh, ik kom terug met bloemen, als ik een kamer heb. Reken maar. Oké, okay. doen we. Ja, ik was... Uh... Drie weken geleden bij u in, uh, in verband met de vreedziekte, weet u wel? Mm, ja, ja, de brandweerman. Hij was uw buurman. Oh, ik dacht u dat allemaal nog weet. Ja, nou ja, het komt natuurlijk ook niet zo erg vaak voor, hè. Het is allemaal over. Het is weer aan. Oh, de vreedziekte is over en met de brandweer is het weer aan. Dus uh, ik dacht, wat moet ik met die medicijnen? Ik heb gelezen dat je ze niet moet weggooien. En u, u weet zeker dat u ze niet meer nodig heeft? Ja, heel zeker. Dan gaan we het kerst naar Zouderland. Oh, dat is mooi daar. Hij betaalt alles. Nee, we draaien weer lekker. Hij heeft uh, alleen gezegd dat hij toch af en toe die, die Spaans ontmoet, maar, uh, maar dan niet meer bij hem thuis. Dus daar moet ik me daar niet schikken. Ja, het is truttig van mezelf, maar ik werd gek van alles. Verhuizen. Ik had de verhuiskaart al van het postkantoor gehaald, terwijl ik nog niet eens zijn huis zat. Ik word oude dokter. Ik zit in een slechte groep, hè. Iedereen om me heen is uh, alleenstaand, gescheiden. En u heeft wel het gevoel dat, die, uh, dat uw brandweerman het meent? Ach, hij zag hoe ik eronder doorging. ging. Hij heeft een klein hartje. Alleen zijn snor, hè? Ja. Een van die meiden heeft hem zo gek gekregen dat hij zijn snor eraf haalde. Hij had zo'n mooie. Kent u uh, Sigaret Larry? Nee. Oh, was een stripfiguur het kapitein. Oh, oh ja, ja nou, zo'n snor had hij. Maar uh, hij laat hem weer staan, voor mij. En, uh, en hoe is het met de vreedziekte? Nou, nog één gehad, een paar weken lang. Ja, zeker toen hij van die Spaanse vertelde. Ja. Hm? ja, en dan lees ik wel in al die tijdschriften dat je je poot stijf moet houden en, en dat je het niet moet pikken. En uh, nou ja, op die praatgroepen ook, allemaal van die uh, dappere vrouwen. Ik denk, hoe krijgen ze dat toch voor elkaar? Het is voortdurend een grote opruiming. Ja, maar misschien bent u daar nog niet aan toe. Aan die grote opruiming. Ja, ja, ja, weet u, ik ben reuze jaloers op vrouwen die, uh, die het zo bekwaam weten te zeggen. Ik doe bijna nooit een bek open op die praatgroep. Maar uh, u, u wil er wel graag heen. Ja, ah, mensen gaat toch zoeken, dokter. Weet u zeker dat u die medicijnen niet meer nodig heeft? Ik wil het zonder proberen. Prima. Ik wens u veel geluk en een fijne tijd in Zouderland. En mocht er iets zijn, u mag bellen of langskomen, niet blijven piekeren. Oké, okay, dokter. Nou, dan, uh, dan ga ik maar. En, uh, ach, misschien kunt u hem die Spaanse ook nog uit zijn hoofd praten. Hè? Langzaam opbouwen. Ja, ja daar is nou ook het hele eiereet, hè. Ik, ik ben veel te direct en te spontaan. Daar schreekt hij van. Stap voor stap techniek, mevrouw Wieling. Ik ga het proberen. Dag, dokter. Dag. De schuwen, mevrouw Sikkel. Uiteindelijk de moed gevonden om met me te praten over de man. Over zijn oorlog. Maar vanmorgen belde ze op dat de afspraak niet door kon gaan. Ik zal zelf moeite moeten doen om bij de te komen. In elk geval proberen contact te houden. Ik ben bang dat het anders misgaat. Ze hoort niet in de stad. Misschien praten met de maatschappelijk werkster in Hilversum? Het is nu precies een week geleden dat Bernhard bij me was. De volgende middag werd er een enorm boeket rozen voor me gebracht. Geen kaartje, niks. Ik moet steeds denken aan het samen zijn. We hebben maar even gevreden. Maar het lukte niet. We waren allebei te gespannen. Zijn eenzaamheid is groot. Zo groot. Ik kan hem niet bereiken. Ik ga er niet met Willem over praten. Het geheim tussen Bernard en mij. Dat is beter. Ik mij het ziekenhuis Oost even. Dat is ook beter. Ik raad je aan die mevrouw te verwijzen naar het AMC. Van Laar noemde haar een hypochondrische aansteller. Ja, hij kon er geen kant meer uit. Je ziet hoe die vrouw lijkt, wat voor hm. pijn ze heeft. En uh, het AMC is het beste? Ja, god, uh, het beste. Uh, ik heb er goede dingen over gehoord. Die pijngroep daar is prima opgezet. Drie anesthesisten, twee psychologen, maatschappelijk werkster, algemeenarts, mannemeel therapeut, farmaceut en een... Uh, Haptonomen. Ja. Mm -hmm. ja, ik heb twee keer doorverwezen. Ze blokkeren de zenuwen. En, en waar gebeurt het eigenlijk nog meer hier? Luthers ziekenhuis. Maar ik zou het AMC proberen. Dat doe ik wat zie jij er prima uit. Ja? Ja. Vind je? Ik ga straks eten met mijn nieuwe vriend. Aardig? Ja en nee, ja. Oh ja? Ben je nieuwsgierig? Nee, maar ik vind het fijn als het goed met je gaat. Want je ziet er echt prima uit. Je bent toch niet aan het sporten geslagen, hè? Hoezo? Nou, Bernard de Lange, mijn vroegere mentor... ...die is van plan om binnen drie maanden de marathon te gaan lopen. Kekke werk. Hoe oud is die man? Ik denk een jaartje of vijfenvijftig. Dat wordt dus niks... Ja, of hij is verstandig en stopt op tijd met het gedrag of hij moet het echt bezuren. Ja, ik heb hem ook al gewaarschuwd. Misschien luistert hij, ik hoop het maar. Ja. Wanneer komt Willem thuis? Nog drie dagen. Kom je morgenavond bij mij eten? Of jij komt bij mij? Nee, nee, jij komt bij mij. Hoor je alles van mijn nieuwe vriend? Ik ben niet nieuwsgierig, dat zei ik toch? Ja, om juist. Oh, oké. Okay. Om zeven uur sta ik op je stoep. Maar kunt u dan niet zeggen hoe lang de vertraging duurt? Het spijt me. Het toestel is op tijd in Tokio vertrokken, maar... Er zijn toch geen problemen? Maakt u zich geen zorgen. Zoiets komt vaker voor op zo'n lange vlucht. Belt u over een uurtje of zo nog even? Hmm. Belt u over een uurtje of zo nog even? Oh, sorry. Nee, waar waren we gebleven? U zei, hoe moet ik u noemen? Ja. ja. Nou, ze noemden me konijntje. ...omdat ik sliep als een konijntje in de wieg. Maar ik heet Anna. Later werd dat Nijntje. Mijn vader trok me op schoot, zo hardhandig. Ja? En hij zei vanaf heden heet je Nijn. Nou, dat is niet fijn. Sorry voor het rijmen. Nee, ik heet geen Nijn. Ik heet Anna. De mooie naam? Nijn. Is toch niks? Dus ik noem u Anna. Of mevrouw Van Laar. Zegt u het maar. Dat vind ik wel deftig klinken. Um, maar liever Anna. Nee, nee, nee. Toch maar mevrouw van Laar. U bent hier nu voor de derde keer, mevrouw van Laar. Binnen twee weken. En ik denk... en, heb u dan iets voor het huilen, dokter? U bedoelt, u huilt te teveel? Iets, iets tegen het huilen? Ja, jawel. Ja, ik, ik vind dat in elk geval de vlaggetjes eraf moeten. Zwart-grijs. Vlaggetjes zijn vrolijk, daar zwaai je mee. U... Uh, u wilt niet praten met onze maatschappelijk werkster. Ik, ik ga u doorverwijzen naar de specialist. Ja, ja, psychiater. Maar ik ben niet gek. Ik, ik heb alleen last van depressies. Maar mevrouw van Laar, u maakt het me bijzonder moeilijk. Nou, kom nou, je hebt er toch voor geleerd? Wel, maar uw verhalen... Ik begrijp ze niet. Ik kan niets voor u doen. Ik heb aangeboden... Ik ben in de war door de stad. Ik wil naar het buitenleven, daar komt het door. Ja. Misschien zou het helpen als ik eens bij u langskwam. He? Dat we samen rustig praten. Ja, een advertentie. Een huwelijksadvertentie. Ja, bijvoorbeeld, dat is nog niet eens zo'n gek idee. Maar het is hopeloos, dokter, dat u het er niet in ziet. Ik wil in ieder geval dat u die pilletjes van de vorige keer blijft steken. Vlaggetjes op de lijkwagens? Daar horen toch geen vlaggetjes op, dokter? Nee. Maar neemt u die pilletjes wel in, mevrouw van Laar? Soms. Niet elke dag. Je kan niet meer bellen in Amsterdam, geen cel meer te vinden. Dat is heel erg. Ja, dat is zeker erg. Daar merk je dan. Nou, hier, kijk eens. Hier. Allemaal kwartjes. Je hebt er niks aan. Mag ze zo van me hebben, eerlijk. Eerlijk waar. Mevrouw van Laar, u heeft nog één minuut. Ja, de wachtkamer zit vol. Nee, ik, ik gooi ze altijd met de kop van haar en majesteit naar me toe in het toestel. En dan denk ik, hoogheid, daar ga je. Maar pas dan zie ik dat hij helemaal geen hoorn is. Voetsie. Of ze hebben het koord doorgesneden. Ja, kwartjes kennen er altijd nog wel in. Dan word ik... Zo trof, geestig van, dokter. Nou, en, en daarom moet ik naar buiten. Ik wil echt wel wat voor u doen, mevrouw van Laar. Ik beloof het u, maar niet nu. Ik kom naar u toe. Als het dan maar niet te laat is. Ik kom bij u en we gaan praten. En, en u wilt me met advertentie? Dat beloof ik. Oh, nou, dan ga ik nou weg, want ik heb haast. Goed. Uh, ik kom van de week langs. Neemt u de kwartjes mee? Nee, nee, nee, nee. Doe maar in het potje blinde geleidehonden of in de... of in de k-bestrijding. Oké. Okay. Uh, tot van de week. En neemt u uw pillen in, alstublieft. Dag, dokter. Oh, leuk, dokter, die ene oorbel. Oh, wat wou dat ik dat durfde. Nee, ik heb alleen maar van die, van die grote witte pepermunt-dingen. Met zo'n klemmetje. Oh, dat doet zo'n ouw aan mijn oren. Oh, ik staat u beelden. Dag, mevrouw Van Laar. Dag, dokter. Met Olga Bremer. U spreekt met mevrouw Sikkel. Ik wil u um, even mijn verontschuldigingen aanbieden dat ik u heb laten zitten. U weet wel, ik was een paar weken geleden bij u. Mm -hmm. Buitengewoon pensioen? Ja, precies. En toen belde ik af. Ik durfde niet. En nu? Nu wil ik een nieuwe afspraak maken. Ik schaam me dood. Wanneer schikt het u? Ik pas me bij u aan. U heeft het veel drukker dan ik. Uh, morgen aan het eind van de middag, mag dat? Goed, ja. En nu niet meer afbellen hoor, mevrouw Sikkel. Nee. Tot morgen. Ja... Mag ik even. Bent u in de beurt dan? Nee, maar uh, ik moet alleen maar wat afgeven. Ik mocht voor. Oh, wat moet u afgeven? Deze doos. Kijk eens. We waren in Antwerpen, hè? En je kan zeggen wat je wil over die Belgen. Maar chocola kunnen ze maken, alsjeblieft. Dank u wel. Van waar deze verwennerij? Nou, zomaar. Om je te bedanken. Uh... Jij hebt ons gekoppeld. Helemaal niets. Jullie zaten samen in de wachtkamer. Ach, wat kan dat nou schelen, mens. Ik wou je gewoon eventjes verrassen. Hoe is je humeur? Nou, mijn humeur is matig. Ik pak... Mm. Twee bonbons, meer niet. <laughs> nou, zelf pak ik er ook maar eentje dan. Dank je. Ja, we zijn gisteren naar de vogeltjesmarkt geweest. En we hebben lekker mosselen gegeten in de haven. Mm, oh, zalig. Oh, ze zien er ook zo verleidelijk uit, hè. Mm. Zie komt je humeur nou zo slecht? Ach, Willem zal vandaag thuis komen. Mm. Anders vertraging. Ik kan geen hoogte van Schiphol krijgen. Die meisjes zijn dan zo kort af. Ja, blijven doordrukken. U bent trouwens helemaal niet meer benauwd, heb ik het idee. Nee, nee. Ik ben sinds ik met je moeder omga, radicaal met roken gestopt. Radicaal. En de, de drank? Maar geen naam hebben, dokter. Mm. Geen medicijnen nodig voordat jullie uh, naar Spanje... Uh... Nee, ook niet. Ik heb van alles genoeg. Het is alleen uh, jammer dat je moeder niet langer wil blijven. Hoezo? Nou, daar weet je toch van. Uh, ik... Nou, ik... Nee, ik heb alleen maar geadviseerd. Echt. Ik zei... Uh... Wedden dat ze spijt krijgt als ze terug moet. Wedden. Ja, maar dan kunnen jullie altijd nog verlengen, toch? Het gaat om het idee... Begrijpt u het nou echt niet? Het is een moordmens, eerlijk waar. Maar ze piekert nog altijd over je vader, hè? Veel schuldgevoel, denk ik.